Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Oh ho! ho. Klement okay, Speters met het NOS-journaal. Een satellietfoto waarop te zien zou zijn dat een Oekraïns gevechtsvliegtuig MH17 neerhaalt, is nep. Dat heeft een baas van de Russische staatsomroep toegegeven in een interview met het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker. Hij spreekt van een menselijke fout. De Russische staatsomroep kwam in november 2014 met die foto en dacht daarmee te weerleggen dat de MH17 uit de lucht was geschoten met een raket. Dat kwam de zender toen al op enorme kritiek te staan. Experts zeiden meteen al dat de foto overduidelijk trucage was. De twee Nederlandse atleten die van de zomer met drugs werden betrapt op muziekfestival SIGET in Budapest blijven voorlopig vastzitten. De Hongaarse rechtbank heeft het voorarrest van Rolf B. en Gertjan N. verlengd tot 9 februari. In hun tent op het festivalterrein werden onder meer ecstasypillen, verdovende middelen en marijuana gevonden. Ze liepen tegen de lamp nadat beveiligers hadden gezien dat andere bezoekers de tent in- en uitliepen. B. gold in de atletiekwereld als een talentvolle sprinter. In juli stond hij in de finale van de 100 meter op de NK Atletiek. Staatssecretaris Snel snapt de ophef over de dossiers over kinderopvangtoeslagen die ouders hebben gekregen van de Belastingdienst. Daarin zijn veel regels zwart gemaakt. Volgens Snel gaat het om een rapport over een belastingcontrole bij een kinderopvang. Ouders mogen daarin alleen hun eigen gegevens inzien, dus de regels over anderen zijn onleesbaar gemaakt. En dat is volgens Snel conform de wet. Achter de muur van een Italiaans museum is vrijwel zeker een schilderij gevonden... dat in 1997 uit een ander museum was verdwenen. Het schilderij, portret van een dame, van Gustav Klimt... zou zo'n 60 miljoen euro waard zijn. Het schilderij is in de noordelijke stad Piacenza... werd in 1997 vermoedelijk gestolen door dieven... die het met een vishengel naar buiten hebben getakeld. Werklaar ontdekte het schilderij uit 1917... toen ze onlangs Klimop weghaalden bij de buitenmuur. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe... Later op de avond en vannacht vallen verspreidere buien. De temperatuur daalt naar een graad of drie. Morgen trekken de buien weg en dan is het overal droog. Het wordt een graad of zeven. In de avond wel weer buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio. Er staat nu zo'n 30 kilometer file. Op de A2 heb je nu de meeste verdraging van Amsterdam naar Utrecht. Namelijk een kwartier tussen Apeldoorn en Breukelen staat 4 kilometer file. En op de N201 tussen Uithoren en Meidrecht, daar is het ook al wat drukker. Daar heb je 10 minuten verdraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 FM. Ho ho ho! Dit is kerst met ZFM. Met nu, nu het, ritme, het ritme, ritme van ZFM. ZFM. Ooh, ooh, ooh. Oh, Christmas is just around the corner.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 Feel the glow out from the cold. If you love me, tell me so.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 Love is a temple up in the hills. Your love is escaping away from the thrills. Your love is the center of my space and time. My body is aching for you to be mine. Oh my, oh my. You wanna be my lover mm, still longing for that spawn That instant synergy Of a love so true That mystic chemistry with I'm with you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 Ik weet dat jij bent in me Door de man die je ziet ze mijn Ja, ze into me door mij intrigue Ze vallen op die schooskoe Ik moet bijna vluchten Ik ben nu niet krachtig Daar ben ik niet meer rustig Jij ja, hebt dingen die ik nog niet ken In real life ben je net als op de lens Ik weet niet, situatie ziet door de Hennie Je hoeft alleen te bellen op mijn telly. En ik kom hier de net een nette Ik weet dat jij de nodig hebt. Ik heb je nodig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 Say thank you to Mel From the drama Only wanna do it once real bad Call me cause it lasts God forbid something happens At least that song is a smash